Ja, ja, verzaveld is goed. Ik... Alleen? Guido? De kei, van in. Commissaris? Wat heb ik u gezegd? Is dat te ouwe? U hebt het gehoord. Ja. En één ding weet ik zeker, hè? Daar gaat gij nog van horen. Vertonnen! Wagen 7 aan Centrale, kom in. Ona 3421 Centrale luistert.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 Commissaire Van In, wat aangenaam om u weder te zien. Ik hoop dat u het mij niet kwalijk neemt, meneer Van In. Oh, no, no, no. Ik ben verplicht om u nog een paar vragen te stellen in verband met uw oui, collega-dossier. Oui, oh, oui. pas probleem. Zullen wij op de terras gaan zitten? Ja. Huh? Suivez-moi. Venez, dank u. Voilà. Is er bezoek, Jean-Luc? Uh, monsieur Van In, chouchou. Mm. Mag ik u mijn vrouw voorstellen, commissaire? Ah, je... La... ja U had me toch kunnen verwittigen, Jean-Luc. Oh, je m'excuse. Dan had ik iets aangetrokken. Ja, neem me niet kwalen, commissaris. Maar bij zo'n weer profiteer ik er van een te houden. Mijn vrouw is nog fotomodel geweest, ziet u. Ah, uh, ja, ja, ja. Het stoort toch niet als ik zo blijf liggen? Uh, nee, nee, nee, nee, nee. doet u maar. Een beetje champagne, commissaris? Het is kruik. Uh, ja, graag. Idris, schenk eens in Als je wist. Sir. En commissaris, u komt ons toch niet vertellen dat u de zaak al hebt opgelost? Ik, eh... Uh... Maar enfin, ma chérie. Ma femme, sens d'humour un peu speciaal, vous voyez. Allez, à votre santé, hè. Zonde. Uh, Oké, okay, Idriss. Lieve salome. alleen. Zo.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 Is dat we een hebben? Oh, niet iedereen heeft vijanden. anders. allee, allee, des concurrents, oui, ça, maar. Maar toch niet dat ze zoiets zouden doen. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. A, a, a Bruges zie ik in elk geval niemand die daartoe. Uh... De daders kennen nogthans de code van uw inbraak,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 Met meneer De Key als getuige en een officiële analyse van de laboratoire judiciaire... ...zal ik het verlies volledig van mijn belasting kunnen aftrekken. Huh? Alors, uh, oh, dat is bijzonder goed nieuws voor uh, mij. Als u dat nou weet. En hoe vindt u de champagne, commissair? Zal ik nog eens bijschenken? Uh, graag. En uh, als u uw jasje wilt uitdoen... ...ik heb het voorbeeld gegeven. Hè? Uh, ja. <laughs> ja. Ja. ja. Koppel. Toeristen, ja. Ze logeren in die zwanen. Ze waren een van de eerste die gebeld hebben. Ook toeval dat die een lokale radio had opstaan. Ja, het Vlaams is zo'n hartstikke leuk taaltje. Dus ze zei het afgesproken. Vanmiddag om drie uur in het hotel. Kijk eens hier, heren. Twee steekjes bijarnijs. Hoppa, hè. Dank u. Zijn ja, dan er dan nog dan iets dan misschien? Ja, misschien nog een duvelje. Oh ja, een duvelje. En uh, voor meneer? Uh, een perrier, graag. Perrier, ja. komt eraan. Yes. Smakelijk, Pieter. Dat zal niet manke. Mm, Perfect gemakker. Zeg, om terug te komen op je visite van vanmorgen. Je bent dus uh, niet veel wijzer geworden. Ja, nee. Ah, zo de kluts kwijt toen je mevrouw Vroom aan open en bloot zag liggen. Ja, is maar. Die <laughs> had zelfs u van u een appropo gebracht. Oh, <laughs> jonge, ik wist echt niet wat kijken. Dat een stuk, zeg. Kijk, dat zou ze. Maar jij bent toch een en ander gewone. Ja, maar <laughs> denk je dat haar een man niet zei... Hmm? Anne-Marie is nog fotomodel geweest. En dat was het. Je kan er je plezier maar mee gehad hebben. Ik had de indruk dat ze het ervoor deed. Ze ja, zullen je zwakke plek kennen. Ja, ze hebben iets te verbergen, die twee. Of ah, figuurlijk dan En hier zijn we met een duvel. Lekkere kouwe duvel. En een perrieke. Alsjeblieft. Okay. En eh, wat zou dat dan wel zijn, Pieter? Eh, wat zou die mevrouw Vroma met haar verleidelijke rondingen dan wel willen afschermen? Er is van alles wat ik niet koosje vind, Guido. Om een voorbeeld te geven. Er loopt daar een India rond. Mm -hmm. Idris. Een soort butler. Jong. Goed gebouwd. Vriendelijk. Ja. Ah, dat is interessant. Moet jij nu toch eens even serieus? Ja. Vind jij normaal dat zo'n huisslaafje... ...want dat is zij dat zo iemand de code kent van het inbraakalarm? Van het huis van de vrouw, Nee, van de winkel. Nu jij